Twee uur aan Octeissen met het NOS-journaal. Het is druk bij het vernieuwde stedelijk museum in Amsterdam. Volgens een woordvoerder zijn om 1 uur vanmiddag al 2500 bezoekers geweest. Voor het museum openging stond een rij van 150 meter voor de ingang. De eerste bezoeker zat met slaapzak al om 5 uur vanochtend voor de deur...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 In Nepal is een groep bergbeklimmers getroffen door een lawine. Er zijn zeker twee doden, een Duitse klimmer en zijn Nepalese gids... maar waarschijnlijk ligt het werkelijke dodental hoger. Er worden 13 mensen vermist en reddingswerkers hebben vanuit helikopters... de lichamen van zeven mensen op de berghelling in de Himalaya zien liggen. Tien mensen hebben de lawine overleefd. Ze zijn met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De klimmers werden door de lawine getroffen in een kamp... dat ze op 7000 meter hoogte hadden opgeslagen. In Nijverdal is een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De explosieve opruimingsdienst heeft ontsteking verwijderd. De 244 mensen die vanochtend hun woning moesten verlaten vanwege de demontage, mogen weer terug. Ook het verkeer is weer op gang gekomen. Het explosief wordt vanmiddag naar een kuil gebracht en daar tot ontploffing gebracht. Het weer, het is bijna overal bewolkt en het kan licht regenen. Het is zo'n 15 graden. Morgen wordt een dag met fikse regen en onweersbuien. Maar het wordt wel warmer dan vandaag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 en bij Bunschoten 3 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek- van Holland voor knoppen Terbrechtse plein 3 kilometer. Op de A28 van Hogeveen naar Zwolle, bij Zwolle-Noord, 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer open. En bij de werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg, bij Geelze, 3 kilometer. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier. Maar nu is er iets dat het gevoel van een Audi overtreft.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 Met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, 4 minuten over 2. We gaan snel naar Den Haag. Ronald van der Geer, ADO Den Haag-Ajax. Het is 1-1 na 79 minuten en uh, ADO mocht de vrije trap nemen. Net iets voor het sassopgebied van uh, Ajax. Ik denk, nou we maken ons op voor een hollaadje, Want die heeft dat al eerder in deze competitie gedaan. Maar het is Cherie die de bal uiteindelijk over de goal van uh, Ajax schiet. Ajax is uh, slecht, speelt heel slecht. Maar ADO komt eigenlijk ook niet meer aan voetballen toe. Het is dus buitengewoon spannend in Den Haag. Goed is het niet. ADO lang op voorsprong gestaan door een vroege goal van Beugelsdijk. Maar Babel, eerste competitiegoal sinds 2007 voor hem, heeft uiteindelijk de ploegen in balans gebracht. Maar uh, nee, ik ben, uh, ben zeer in het ongewis over uh, de uitslag van deze wedstrijd. Allebei kunnen nog winnen. Ajax heeft wel meer balbezit. Andere wedstrijden vanmiddag. NAC ontvangt AZ om half drie, net als Twente. De trotse koploper tegen Herenveen, wat het zo moeizaam doet. En dan om half vijf natuurlijk iets waar veel mensen naar uitkijken. PSV speelt tegen Feyenoord. Maar er is weer een andere sport. WK wielrennen, Gio Lippens, de wegwedstrijd. Net over de helft van de koerspedaton. Inmiddels in de beklimming van de Kouberg. Terwijl de kopgroep zojuist hier weer langs de finish is gekomen. Inmiddels 140 kilometer gereden door die kopgroep met de Smukulis. Ferrari, Cataldo, Coppel, House, Duggan, Anacona, Mesget, Boets, Lastras en Issaicev. En in het peloton daar wordt een hele hoop werk verricht door Mark Cavendish, de wereldkampioen van het afgelopen jaar. Hij ontpop zich hier tot een luxe knecht. Geen Nederlanders in de kopgroep. Dat betekent dat ook zij straks in de achtervolging moeten. Maar voorlopig zijn het de Engelsen die de achtervolging leiden. Andere sport vanmiddag natuurlijk. Formule 1. Althans, vanmiddag bij ons, Roland van Dam. Ja, het is de enige avond race ja. op de kalender. De veertiende race van in totaal 20 races dit seizoen. 61 rondjes bij Kunstlicht. Uh, goede start van de man die van pole position mocht vertrekken. Lewis Hamilton leidt de race voor Sebastian Vettel op de derde plaats. Jensen Butten. Dan Pastor Maldonado met de Williams voor koploper Fernando Alonso in het wereldkampioenschap. Het belooft een heet dus avondje te gaan worden hier in Singapore. Kortom, heel veel sport vanmiddag. WK wielrennen natuurlijk. PSV, Feyenoord, straks al het andere voetbal. En er is ook nog hockey. Kampon, Amsterdam.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 I'm Mooi oudje van Madness Our House. We gaan weer naar Ronald van der Geer. Ado Den Haag, Ajax eh, matig en vermakelijk, Ronald. Ja, vermakelijk zeker. Het is nog uh, altijd 1-1. Daar komt Ajax weer. We hebben net een schot gezien van uh, Boerichter Die nu weer in positie komt. En een goede redding van Swinkels. Ja, vertwijfeling achterin bij Ado. Krijgt die bal niet goed weg dan het steekballetje wat uh, gegeven wordt door de Jong. Op Boerrichter brengt de Ajax-invaller oog in oog met Swinkels, de vervanger van Coutinho. Maar een katachtige reflex van die lange goal-doeman van Ado zorgt ervoor dat het een corner is en niet 2-1 voor Ajax. Die corner wordt genomen door Eriksen. Kort op Babel. Babel vanaf de linkerkant terug naar Eriksen. Eriksen slingert die bal in, wordt hij gekopt van dichtbij door Palsen. Nou, aanval nog niet voorbij. Babel mag nog een keer voorzetten vanaf de linkerkant. Weer een hoop mensen de lucht in. Daar is onder meer Poupon bal teruggebracht weer door uh, Alderwereld. En Ado verdedigt uit. Nu kan er misschien een uitbraak komen van Ado. Nee, Sulemani net in het veld gekomen voor Lukoki voorkomt dat. En de bal terug naar Vermeer die ook tot zijn schrik overigens een paar minuten geleden oog in oog stond met Vicento. Lange bal van achteruit van Visser meen ik. En Vicento richting Vermeer. Iets te snel gehandeld. En die bal wel over Vermeer heen, maar ook naast de Ajax-goal. Het piept en het kraakt aan alle kanten. Ajax is overigens uh, zwaar onvoldoende vandaag. Ado heeft naar behoren gespeeld. In de eerste helft ook veel en veel meer kansen gekregen dan Ajax. Dat eigenlijk niet verder kwam dan een actie van Lukoki Tommy Beugelsdijk had... Uh... Uit de corner van de Holla. Ado toen al op een 1-0 voorsprong gezet. En eigenlijk heeft Ajax in de tweede helft wel wat geschoten op zwinkels Maar niet meer dan dat. En de goal eigenlijk in de schoot geworpen gekregen. Omdat er een slecht ingrijpen was van Worm, Gor en Omeru. Bij een voorzet vanaf de rechterkant van Van Rijn. En toen komt Babel de weggesprongen bal zomaar intikken. Maar Ado staat wel onder druk. Ajax heeft meer balbezit. Ondanks dat het weinig creëert. Is het wel de baas op de helft van Ado. En ja, het wordt piepen en kraken dus al een paar keer gebruikt. Ado zal, als het hier scoort. Dat gaan doen in een, in een uitbraak. Of misschien door middel van een vrije trap. En Ajax probeert het. Met uh, Alderwereld achterin. Met Moyzander, Moyzander blind aan de linkerkant. Net iets over de middenlijn. Kap makkelijk weg van Toornstra. Stuurt dan maar weer eens Boerrichter de diepte in. Die sneller is dan Omeru. De bal voorslingert in een strafschopgebied waar Super Sepa staat. En kan uh, verdedigen. De bal daar over de zijlijn. Het blijft uh, spannend tot de laatste snik. Nog 3,5 minuut bij Ardo Ajax. Het is 1-1. Gio Lippens. blijft waarschijnlijk ook wel spannend tot de laatste snik. Maar we moeten wel even wachten dan, hè? Ja. Ja, we moeten zeker nog even wachten, hoewel het een uh, tamelijk roerig uh, begin is van dit uh, wereldkampioenschap. Hoor. Want uh, eigenlijk vanaf de start in Maastricht was het uh, onrustig. We hebben veel demarages gezien. We hebben een paar Nederlanders gezien die het geprobeerd hebben, onder andere Bertjan jan Lindeman. Toen de kot hebben we van voren gezien, maar uiteindelijk werden zij telkens teruggepakt. En toen reed er een groep weg van uh, elf man met uh, Smokulis. Dat is een man uit Letland. Uh, dat was ook een van de initiatiefnemers van die ontsnapping. Boots uit Oekraïne, die waren met z'n tweeën weg. En die kregen later gezelschap van Ferrari. Niet opgevoerd, maar hij komt uit uh, Uruguay. Cataldo de Italiaan, Coppel de Fransman. Dan Duggen, uh, een uh, Amerikaan. Die uh, daar ook aansloot. Samen met House. Een landgenoot van hem. Anacona. Winner Anacona. Een hele goede Colombiaan. Die heeft een hele goede vueltaar gereden. Mesgec. Een man uit Slovenië. En dan hebben we ook nog Pablo Lastras erbij zitten. En Vladimir Isaichev. Die kopgroep kreeg een voorsprong van een dikke vijf minuten. Inmiddels is die voorsprong wel wat teruggelopen. Tot minder dan 3,5 minuut. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat bij de laatste passage. En de laatste klim die we hebben gehad op de Kouberg. Voordat die passage hier bij de. De finish gebeurde dat we een uh, groep van 11 man, uh, van 9 man zagen die daar uh, wegreed. Onder initiatief van uh, Juan Antonio Fletcher, de Spanjaard. En dit zijn wel wat serieuzere namen. Dit zijn namen die je toch al een beetje als uh, wat speerpunten... ...kunt benoemen. Zij zijn op weg nu naar de Bemelenberg. Daar zien we ze tenminste rijden. Fletcher, samen met Cummings, Bouet... ...de Fransman Meersman, de Belg... Cher, Zwitser, Matthews Australië... goeie Deen, ...dan Beppu natuurlijk, die kennen we. Dat is de Japaner en Nochantini... ...de man die ooit dagenlang de gele trui droeg... ...in de ronde van Spanje en Italiaan. Die zijn nu in achtervolging en hadden toen ze hierdoor kwamen... ...nog maar een kleine voorsprong op het peloton. Maar die voorsprong die loopt langzamerhand wel een beetje verder op... ...en ze komen... Dichter bij die elf aan de leiding. En wat zien we nu gebeuren aan de kop van het peloton? De Engelsen die hebben een mannetje mee in die groep erachteraan. Die hebben Cummings mee. Dat betekent dat de Engelsen van kop af zijn gegaan. En dat het nu aan de Belgen is om te controleren. Want zij hebben de grote favorieten in huis. Misschien wel twee grote favorieten: natuurlijk Philippe Gilbert, maar ook Tom Bonen. Ronald van der de Geer dan weer. Den Haag Ajax komt er nog een winnaar. Ja, dat is de grote vraag. Een minuutje nog. 1-1 is de stand. Adol was er even uit. Poupon aan de linkerkant. Maar er was geen assistentie, dus hij kon verder niets. Lange bal van achteruit van de Tommy Beugelsdijk. Die uh, ja, zijn mannetje staat, zeker als Ajax wat opportunistischer gaat spelen. Als scoren op zijn molen staat er alles wat weg te koppen. Nu Sherry met een voorzet vanaf de linkerkant. Moet verdedigd worden door al de wereld opgevangen door Adol. En het schot van Poepon gaat maar voorlangs aan de goal van Ajax. Vermeer stond erbij en kijkt ernaar. Ja, dat is een aardige poging toch van de spits van ADO, uitgeweken naar de linkerkant. En bijna zorgt hij ervoor dat ADO deze wedstrijd toch gaat winnen. Ik denk dat 1-1 een aardige afspiegeling is van datgene wat er vanmiddag gebeurd is. Omdat ook ADO natuurlijk in de tweede helft niet meer aan voetballen toekomt. Maar Ajax gewoon armoedig is. Nou, dan kan je met 1-1 wel leven. Ik denk ook dat in Ado die 1-1 wel ziet als een soort van overwinning. Overigens nog even Swinkels noemen. Die net prima reageerde op een vrije trap van Soleimani. Vanaf de rand van het strafschopgebied ongeveer twee meter ervoor. Iets aan de rechterkant. Hij ging naar de hoek, die vervanger van Coutinho en tikte... Die bal net buiten. Slechts twee minuten extra tijd. Heeft Makkelie toegevoegd aan de 90 die er inmiddels op zitten. Lange bal van Vermeer. Wormgoor moet er achteraan. Kan hem ook elk geval halverwege zijn eigen helft even wegwerken. Boerrichter en Blind vangen dan op. Blind gaat aan de wandel. Aan de linkerkant wordt er achtervolgd door Kevin Visser. Haagse invaller levert volgens in bij Toornstra. Toornstra snel schakelen voorwaarts. Bal richting de linkerkant. Daar is ze mooi zander op de Ajax helft. Weer in de voeten van Toornstra. En dan richting Sherry. Maar dan is er buitenspel gevlacht. Voor de speler van Ado Den Haag. Dat is niet Sherry, maar Vicento. Ook al een invaller aan de Haagse zijde. En dus nog een vrije trap voor Ajax. Nog anderhalve minuut. Ado gaat nog een keer wisselen. Dat is een wissel om tijd te winnen. Ik denk dat Elbers in het veld gaat komen bij Ado Den Haag nog. Of is het Horvat? Nee, een Horvat komt er nog in. Een verdediger. En er gaat een spits af. Dat is Poepon. Dit is overleven in de laatste seconde voor Mauri Stijn. Pakt in elk geval weer wat, wat tijd wint. Wat nu nog een minuut over. Van de minimaal twee extra speelminuten die Makkali dus heeft besloten toe te voegen aan deze wedstrijd. Maar het is een armoedig optreden van Ajax. Dat het uh, hier vorig jaar vrij gemakkelijk met 2-0 won. Maar eigenlijk is de machine vandaag geen moment aan het draaien geslagen. Palsen nog met een bal richting die in de as van het veld. Terug naar Palsen. Dan kan het naar Blind aan de linkerkant. Palsen besluit om een boerrichter aan te spelen. Die komt wel achterwaarts in het schassopgebied. Maar in de handen van Swinkels die natuurlijk dan zijn tijd neemt. Ajax zoals gezegd wil, go wil een goal maken. Ado hoeft dat niet per se. Kan wel leven met die 1-1 in eigen huis tegen Ajax. Lange bal van Swinkels op de helft van Ajax. Op de hand van Palsen gezien door Makkeli. Dan komt er nog een vrije trap voor Ado Den Haag. Halverwege de helft van Ajax en iets aan de rechterkant. En het publiek scandeert de naam van Tommy Beugelsdijk. Die man die dus vandaag voor het eerst mag spelen in de basis van ADO Den Haag. Die lange blonde verdediger. Een echte Haagse jongen die zich nu meldt in dat strafschopgebied. Alle ogen op hem gericht. Op die vrije trap van Danny Holla. Ook die, uh, Vito Wormgoor. Nee, die gaat niet eens meer mee naar voren. Alleen uh, Beugelsdijk is van de verdedigers mee voorin. Daar komt die bal van Holla. Gaat wel in de richting van Beugelsdijk, maar die ligt daar op de grond. En kan dus verder geen kwaad voor Ajax. Babel, die misschien als enige echt overeind is gebleven vandaag tegen ADO. Levert in bij, uh, wie is dat, uh, van, van Ajax en uh, Eriksen. Dan komt de bal van Eriksen in het strafschroopgebied En gaat hij voorlangs de goal van Swinkels. Ik was op zoek naar de naam van Alder weer. Omdat hij was het, die zich inschakelde in die aanval. Ik denk dat Makkeli nu de bal gaat halen bij uh, Swinkels. Het publiek gaat staan. Er is uh, vandaag een punt gehaald tegen Ajax. En dat wordt gevierd als een overwinning. Beugelswijk met de 1-0. Babel met de 1-0. 1-1, daar doen we het mee. Deze middag in Den Haag. Puntverlies dus, duur puntverlies voor Ajax in de titelrace met Twente en PSV. Maar Ajax gaat hier dus tegen puntverlies oplopen. 1-1, dat is de verdienste vanavond. Straks, de consequenties voor de stand natuurlijk. Maar we gaan eerst van OO Den Haag naar Ronald van Dam. Want in Singapore kennen ze dat nummer helemaal niet, Ronald? Nee, OO Singapore inderdaad. <hijf> maar de race trouwens uh, begon of eigenlijk voorafgaand aan de race. Een indrukwekkende minuut stilte voor uh, professor Sid Watkins. Dat is uh, jarenlang de Formule 1-dokter geweest... die vele levens van coureurs heeft gered. Denk aan Mika Hakkien in 1995. DJ Pironie in 1982. En hij heeft veel bijgedragen aan de veiligheid in de Formule 1. Onder andere Medical die altijd is en ook een centrum op het circuit. Dus uh, dat was voorkomen terecht dat uh, daar even, hij werd stilgestaan... vorige, jaar op 84, vorige week op 84-jarige leeftijd overleden Sid Watkins. Ja, de race zelf uh, is nog niet zo heel veel gebeurd hoor. Hamilton is uh, ontketend, maar dat is de laatste drie races al. waarvan hij er twee heeft uh, gewonnen. Hij leidt de race en de enige die nog een beetje in de spoor kan blijven... op dit moment is uh, Sebastian Vettel. Dan is er al een gaatje naar uh, Jensen Button, de andere McLaren... Coureur op de vierde plaats, nu Pastor Maldonado. Die verloor twee plaatsjes bij de start met zijn Williams. Alonso, de koploper in het wereldkampioenschap, al 12 seconden achter Hamilton op de vijfde plaats. Ja, en dat is toch de man die uh, wat uh, nerveus naar voren zal kijken, mocht hij daar mogelijkheden toe hebben. Want Hamilton is toch echt zijn naaste belager in het kampioenschap. Die resta ligt met de Force India keurig zesde en Mark Webber toch weer teleurstellend op de zevende plaats. Hoe gaat het met Michael Schumacher? Wil ook nog altijd iemand weten. Op dit moment op de tiende plaats. Het is een lange, slopende race en voor de eerst komen nu ook de monteurs naar buiten. Die zijn van Red Bull dus we krijgen actie in de pits. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met uh, Vitesse, Heracles, Almelo 1-1-0-0 bij de RIS. Gourier uh, 0-1 en Boni uit een strafschop 1-1 uh, dus. In Arnhem begint er steeds meer geloof in eigen kunnen te komen. En een gelijkspel tegen Heracles Was niet bij dat bijgeloof, uh, trainer Fred Rutte. De jongens zitten heel erg in de wereld. En, uh, en uh, dat, dat doet de buitenwacht natuurlijk ook. En uh, Vitesse kampioen. En, uh, maar ik ben veel realistischer. Ik denk dat wij een, een team... Uh,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 En uh, dat betekent dat je een extra middenvelder hebt om nog maar meer proberen aan het voetballen te komen. En de bal te hebben. En, uh, en dat is ons uitstekend geluk vind ik. Gaan we naar het tweede gelijkspel van gisteravond. RKC Waalwijk VVV. Ook 1-1-0-1 Sijp Al heel snel Chevalier. Mooie naam. 1-1 voor RKC. Dus een puntje. VVV wacht nog altijd op de eerste overwinning. Tegen RKC kwam het proef dus wel voor, maar moest het weer genoegen nemen met een punt. Volgens doelpuntenmakers Sijp heeft VVV in de eerste helft met name de kansen laten liggen. Ja, misschien wel. Ik, bedoel, ik dacht dat we goed, uh, goed begonnen. We komen er ook 1-0 voor en uh, ja, misschien zouden we dan even door moeten zetten en die, en die tweede zoeken. Maar uh, ja, dat gebeurt niet en dan, uh, uiteindelijk uh, mag je denk blij zijn dat je gewoon nog een puntje pakt. Hè? Dat, uh, van, ik bedoel, ze, ze krijgen zelfs nog een vrije trap in de laatste minuut en als die dan, dan nog in vliegt dan krijg je helemaal niks. Ja, helemaal niks. En RKC kwam pas in de tweede helft in de wedstrijd. Trainer Erwin Koeman had liever gezien dat de ploeg wat verder uit de startblokken was gekomen. Ja, dat klopt. Je loopt achter de feiten aan.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 Maar oké, okay, als je deze wedstrijd uh, bekijkt, dan zeg je van we hebben twee punten verloren. Twee punten verloren. NEC Willem II, het derde gelijkspel van gisteravond 0-0. En dan staat er altijd heel mooi achter dat dat overigens ook de rust stond was. Conboy van NEC kreeg een rode kaart in de 88e minuut. Geen doelpunten dus. En die 0-0 was vooral voor NEC geen goed resultaat. Trainer Alex Pastoor. Ik, ik vind over het algemeen dat we nog niet goed genoeg voetballen. Ehm... Um, maar ja, je kunt er niet omheen dat we in de, uitwedstrijden, de laatste uitwedstrijden... in totaliteit beter hebben gevoetbald dan thuis. En als je kijkt nu naar de eerste helft, dan was dat eigenlijk ja, prima. Alleen als je dan het aantal kansen afzet tegen het spel dat we hadden... Ja, dat ving ik dan uh, eigenlijk veel te kort. Willem 2-trainer Jurgen Streppel was wel te spreken over dat puntje natuurlijk. Ja, we hadden vorige week natuurlijk met 6-2 uh, om ons oren gekregen tegen Twente. En uh, ja, dan ben je benieuwd hoe je team uh, reageert... En... Ik vind dat we dat prima hebben gedaan. Ik denk dat we als team gestreden hebben. Het was niet altijd hoogstaand, uh, had, ik, uh, had ik het idee vanaf de kant. Maar we hebben veel kansen gekeerd, mogelijkheden. Een aantal grote, uh, grote kansen. Nou, dan hadden we hem nog maar zo over de streep kunnen trekken. Dus, ja. Ja, na Peck Zwolle tegen Groningen 1-2, 1-0 bij de rust Moktar. En dan 1-1 Zeefuik, 1-2 De Leeuw. Peck gaf de eerste overwinning van het seizoen uit handen. Want 84 minuten lang stond de ploeg voor. Maar toch leed het de vierde nederlaag van het seizoen. Trainer Art Langeler over het verlies. We hebben terecht verloren. Groningen was beter en efficiënter. En uh, daar moeten we maar mee leren omgaan. Want uh, dat zal al vaker voorkomen dit jaar. Uh, Toen toe hebben we fris en aardig voetbald. Maar na nou vandaag moeten we denk ik toch, uh, ons gaan realiseren... dat. Uh, ja, dat we moeten gaan sprokkelen. En dat is een, een pijnlijke conclusie, maar het is niet anders. En dat sprokkelen ging gisteren dus niet goed. En met de tweede goal van Groningen ging de backkeeper ter wielen in de fout. Michael De Leeuw profiteerde. Hij valt goed binnen en uh, het is altijd lekker om in de laatste minuten de overwinning te pakken. Maar maakt niet uit hoe het gaat. Uh, dat zijn de mooiste. Dat zijn de mooiste, maar ondanks die overwinning en de vreugde... maakte Groningen opnieuw geen grote indruk. De eerste helft was zelfs op een zeer bedenkelijk niveau. Dat vond er overigens ook de trainer, Robert Maaskant.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 Uh, maar wat ik het belangrijkste vond na nou vorige week. Ze hebben elkaar niet laten zakken. Ze hebben elkaar niet laten zakken. Vrijdag was er ook al een wedstrijd. blunder bij Roda. zorgde FC Utrecht 3 punten. Dure punten. U u Roda Utrecht 0-1. De stand. Twente zal met genoegen naar alle uitslagen kijken tot nu toe. Want ze hebben 15 punten uit vijf wedstrijden. Gaan zo spelen. Vitesse gisteren gelijk. 14 uit 6. Ajax net gelijk. 12 uit 6. Utrecht, ik zei het u al. Let op. Vierde met 11 uit 6. Nou, jaren niet zo hoog gestaan. Feyenoord met 10 uit 5. En PSV met 9 uit 5 gaan tegen elkaar spelen. Onderin VVV drie punten. Willem II, drie punten. Herenveen drie punten. En AC twee punten als zeventiende uit vijf wedstrijden gaan nog wel spelen. En onderaan zes uh, gespeeld, twee punten. Achttiende, dus pek zwollen. Zometeen dus de wedstrijden Twente, Herenveen en Nak. En AC tegen AZ. En om half vijf nog PSV Feyenoord... Dat zijn de uitslagen en de uitslag van vandaag. Dus mocht u me even gemist hebben of net in uw auto stappen, Ado Den Haag, Ajax eindigde in 1-1. Chris Berry and stick to the recipe. Het is 1 minuut voor half 3. Radio 1: Het NOS-journaal. De hoofdpunten met Mark Visser. In Nepal is een groep bergbeklimmers getroffen door een lawine. Er zijn waarschijnlijk 9 doden. De lichamen van een Duitse klimmer en zijn Nepalese gids zijn geborgen reddingswerkers hebben vanuit helikopters de lichamen van zeven mensen op de berghelling zien liggen. In Haren is het politiebureau vandaag extra open. Mensen kunnen er tot vijf uur terecht om aangifte te doen van schade die de nacht van vrijdag op zaterdag is aangericht. De politie van Haren heeft inmiddels meer dan 200 tips over de rellen binnengekregen. In Nijverdal is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De explosieven opruimingsdienst heeft de ontsteking van de Britse 500-ponder verwijderd. De 244 mensen die vanochtend hun woning moesten verlaten vanwege de demontage mogen weer terug. Ja, het is druk bij het vernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam. Het museum is vandaag voor het eerst weer open voor het publiek. Er zijn volgens het stedelijk 2500 bezoekers geweest. En voor het museum openging, stond er een rij van 150 meter voor de ingang. Het museum was sinds 2004 dicht vanwege een grootscheepse verbouwing en uitbreiding. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Nou, weer verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 2 en bij Hoevenlaken 3 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... voor het knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum... over de A27 en de A15. En door werkzaamheden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Geelze, 4 kilometer. De half drie wedstrijden zijn begonnen aan het rondje langs de velden. Beginnen wij bij FC Twente tegen Heerenveen Frank Wilaert. Een paar tellen geleden afgetrapt. We zijn ietsje later begonnen. Want er was een uh, happening voorafgaand aan deze wedstrijd. De rode loper lag uit voor Aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika. Hij is in Nederland om geld in te zamelen. voor zijn Medical Knowledge Institute. En uh, hij heeft uh, gisteren uh, de uh, orde gekregen. commandeur in de orde van Oranje Nassau in Overijssel. En vandaag dus in Enschede. omdat hij voetballiefhebber is en omdat Aldo van der Laan. in het bestuur van zijn organisatie zit. Komt hij vandaag. Vandaag even voetbal kijken met een Twente-shirt aan. Werd voorgesteld aan de spelers van Twente en Heerenveen. Hij maakte daarna een dansje in de middencirkel. Zwaaide naar vak P tot groot genoegen van iedereen in Enschede. Inmiddels van het veld verdwenen en dus kon de wedstrijd gewoon beginnen. En moeten we even opletten, want daar is de eerste kans voor Twente. Castaños moet de bal achter zijn standbeen langs halen. Maar vergeet de bal dan in het doel te hakken. Want hij raakt uiteindelijk die bal niet. Als die voorzet goed komt aan de linkerkant van het veld bij FC Twente. En daar Heerenveen gelijk in de problemen gebracht. Dus door Van Basten de opstelling nogal door elkaar gehaald. Vier spelers uit de basis gehaald die vorige week verloren thuis van ADO Den Haag. Elk is er niet bij, Kums niet, de Ridder niet, Valpoort niet. En uh, twee daarvan zijn zelfs naar uh, de tribune verwezen. El Akjewi en Valport zijn helemaal niet bij de selectie. Net als uh, Van La Parra. Die speelde vorige week ook niet. Maar die zit nu ook niet op de bank. Die zit nu ook op de tribune. En Kums en de Ridder zijn op de bank beland voor hun spelen. Nu Rijtela, De Fin, Roon de middenvelder. Gouwenleeuw mag weer in het uh, centrum van de defensie plaatsnemen. En ook Tanane is weer in genade aangenomen in de basiself bij uh, Heerenveen. Kortom, het is nogal door elkaar gehaald. Het is afwachten hoe dat uitpakt voor Heerenveen van de wilde vooraf niets zeggen over de opstelling. Maar vooralsnog hebben ze grote moeite om Twente in de openingsfase tegen te houden. Want daar kwam alweer bijna kans nummer 2 aan op aangeven van Schadli. Maar deze keer liep hij buitenspel. Twee minuten zijn we onderweg bij Twente Heerenveen. En AC heeft die punten ook zo hard nodig. En AZ begint in goede doen te komen. Jeroen Elshoff. Eén minuut onderweg in Breda. 0-0 de stand. Maar dat had al anders kunnen zijn door Kees Luijks nota En Luiks is een uh, oud AZ'er opgegroeid in Alkmaar. Maar inmiddels dus in dienst van... Deze formatie uit Breda de voorzet kwam van Buis vanaf de linkerkant luiks mee opgekomen en hij komt de bal centimeters naast het doel van Esteban en zo ontsnapt AZ aan een vroege achterstand in deze feestelijke ambiance want NAC bestaat deze week 100 jaar bestaat officieel afgelopen woensdag 100 jaar en overal zijn er festiviteiten geregeld rond deze verjaardag. Het is echt een mooie sfeer in het stadion waar veel mensen aparte shirts hebben en aan de overkant van mij. Een tribune volledig in het teken staat van het jaartal 1912 en 2012. En NAC, dat nog geen overwinning heeft geboekt in deze competitie, moet dat dan vandaag gaan doen om uh, de kroon op dat werk te zetten. Iedereen gaat ervan uit dat NAC een groot feest viert vandaag met een zege tegen AZ. En die zege is dus hard nodig. Bouwzit is voor NAC, maar er is een overtreding gemaakt volgens scheidsrechter Brahma, waardoor AZ... Een vrije trap krijgt AZ. Dat ziet dat Rijnen terug is gekeerd in de basisopstelling. Dat betekent dat Wijnaldum weer terug is op de bank. Rijnen die geschorst was vorige week. wedstrijd tegen Roda bij AZ na zijn twee gele kaarten tegen PSV. Menak heeft Lurling last van een probleem met zijn teen. Die zit op de bank dus. Daarom speelt Jens Jansen. Dat heeft wat positionele wijzigingen... Opgeleverd bij NAC. Ook speelt Leugers omdat Looms geblesseerd is. Dat zijn dan de twee mensen die erin komen. Leugers linkshalf, Jens Jansen linksbek en voorin Hooi Schalk en Haduwier. 0-0 is het in deze ambiance die er dus mag zijn. NAC. Viertfeest, de Noat Adventum combinatie. Nooit opgeven, altijd doorzetten. Aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Combinatie Breda. Dat is een mondvlees. Ik, ik had me voorgenomen deze uh, clubnaam ja. één keer te zeggen vandaag. Dan ga je nog één keer over horen, En het is ja. de, tegen de rust. Nou, dan heb ik het ook wel één. <laughs> Dit is dus de één na langste clubnaam ter wereld. En Twan, ik wilde voorstellen dat jij straks uh, de luisteraars de langste clubnaam ja, ja, ter wereld. Ja, ja. Twan is al googelen, dus ja, ja, ja, ja. hij kan gewoon uh, op de Wikipedia van Nak ja. kijken. Ja, uh, uh, okay. dan. Uh, Hoor ik graag straks van Twan, terwijl hij dus 0-0 staat in de openingsfase. De naam van die club uit Bangkok. <laughs> is goed. Veel plezier Twan, ja, ja, Ja, is goed. goed. Uh, we gaan even naar Guillaume Lippens, uh, kwart voor elf begonnen. En nog een hele lange weg te gaan, de WK-wegrace in Valkenburg. Zeker, want er is nu zo'n 160 kilometer gereden door het peloton. Betekent dat ze nog zo'n ongeveer 100 kilometer moeten rijden... voordat ze hier uiteindelijk over de finish komen. Boven daarbij bij Bergen-Tableit, boven die Kouberg. Nog anderhalve kilometer na de Kouberg is het gewoon doortrekken. We hebben het gisteren allemaal gezien bij Marianne Vos dat het toch nog wel een eindje is. Vanaf de top van de klim tot aan de finish. Maar ja, het maakt de koers wel spannend. Het maakt de koers wel anders. Want je weet niet of de favorieten die wegspringen op de Kouberg of die wel weg kunnen blijven. Dat is nog ver weg. De finale is nog ver weg. Voorlopig achtervolgt de Belgische ploeg. Die achtervolgt, want die rijden op kop van het peloton. Hebben wel een man. Mannen... ...in de eerste achtervolgende groep. Johnny Meersman, maar blijkbaar is het vertrouwen niet zo groot in hem... ...dat ze denken dat ze de benen stil kunnen houden. Mark Cavendish bezig aan zijn laatste meters. Jawel, de wereldkampioen van vorig jaar, de wereldkampioen van Kopenhagen. De man die olympisch kampioen had moeten worden, maar dat niet werd. Want Fino Kurov werd de olympisch kampioen in zijn Londen. Hij komt nu hier over de streep, komt voor de commentaarpositie langs gereden en mag dan rechts afdraaien. Hij heeft hard gewerkt voor de Engelse ploeg in de achtervolging in het peloton. En de man met het rug nummer 1 die stapt nu uit koers. Er zijn wat tegenstrijdige berichten over Alberto Contador. Wat meldingen dat hij zou zijn afgestapt. De organisatie meldt dan weer dat er niks van klopt. Dat hij er nog gewoon bij zit, dat zullen we straks allemaal afwachten. We weten in elk geval zeker dat ook Martin Velitz, ook wel een renner van met enige naam, dat hij toch ook de koers verlaten heeft. Net als Mark Cavendish dus die nu uit koers stapt. We hebben nog steeds een kopgroep van 11 man. De namen heb ik u al eerder genoemd. Die hebben een voorsprong van 1 minuut of 2 minuten en 32 seconden op het peloton. En 1 minuut en 40 seconden op de 9 achtervolgers. Waar Juan Antonio Fletcher de beste indruk maakt. Maar ook Michael Matthews zit daarbij. Dat is een mooie man. Dat is die jongen van Rabobank, de Australiër. Die in de tijd gehaald is toen hij wereldkampioen werd. Bij de belofte die nu weer teruggaat naar Australië na dit seizoen, want dan gaat hij rijden voor de Australische ploeg. Orica, Green Edge, Michael Matthews in die kopgroep of in die achtervolgende groep. En dat is een gevaarlijke man, die moet je niet meenemen naar de streep... ...want die kan ook heel aardig sprinten. Ronald van Dam overrezen in donker. Nou ja, donker is dus, maar relatief. Er hangen ontzettend veel lampen om het circuit te verlichten... Je zou bijna verwachten dat een, uh, een groeilampenleverancier sponsor is van de Grand Prix. Maar niks is minder waar, want deze race kost 150 miljoen dollar. En daarvan neemt de regering van Singapore 90 miljoen dollar voor zijn rekening. En weet je ook meteen waarom er in Nederland geen race meer wordt georganiseerd. Want zoveel kost het dus om een Formule 1-circus in huis te halen. Dat is in Singapore voor het vijf jaar nu het geval. 2008 was de eerste keer, u weet nog wel, die race die. Uh, ja, een beetje geregeld werd door Renault. De crash van Nelson uh, Piquet. Alonso mocht winnen. Crashgate. Het kostte Flavio Briatore een schorsing. tussen aanhalingstekens voor het leven. Want die zien we binnenkort wel weer terug in het uh, Formule 1-circus. Ja, eerste pitstops hebben we nu gehad. Aan de leiding is weer gekomen Lewis Hamilton. Dat reed hij al, maar uh, was hem even kwijt door die pitstops voor Sebastian Vettel. Het gaat dus die twee is anderhalve seconde. Dan volgt op een seconde of vier Jensen Button. Dus wat dat betreft zitten Duitsers gemangeld tussen twee McLaren's. En Pastor Maldonado hij rijdt een sterke race in de Williams op de vierde plaats. En Alonso ligt nu vijfde. En dat betekent dat Alonso... Uh, punten terrein verliest als Hamilton de zege binnen gaat hengelen hier in Singapore op de man die hem um, achtervolgt in het kampioenschap. Nummer drie in het kampioenschap is Kimi Raikkonen, Maar ja, die ligt slechts op de dertiende plaats. Gaat wel goed met uh, Mark Webber nu. In ieder geval wat beter. Is opgeschoven naar de achtste positie, maar hij rijdt ook geen sterke race. Nee, het moet dus echt komen van de McLaren's Hamilton en Button en Sebastian Vettel. En laten we hopen voor Vettel dat hij aan de finish kon, want Dat lukte hem twee weken geleden in Monza niet. Maar Hamilton is de man om in het gaten te houden. We zitten nu op 19 van de 61 ronde. Op zo'n beetje een derde van de race hier in het tussen aanhalingstekens donker. De Keniaan Leonard. Patrick Komen heeft uh, opnieuw de uh, Dam tot loop gewonnen. Komen kwam in Zandal met een 10-Engelse mijl 16,1 kilometer over de streep in een tijd van 44 minuten en 49 seconden. En daarmee was hij 22 seconden langzamer dan vorig jaar toen hij het parcours record brak. Bij de vrouw ging de zegen naar de Keniaanse Sylvia Kibet. Dat is inderdaad de zus van Hilda, de Nederlandse. Zij is nog uh, Sylvia uh, Keniaanse en zij vier, vierde in 51-42. Haar zus kwam op ruim een minuut als vierde over de streep. En een van Peperstraten kwam binnen in. 1,26. Toch gefeliciteerd. Dank u. voordat ik die blaadje hoef te kijken. Maar nu lukt het toch echt met Don't Look Back, Pieter Tosch... en natuurlijk Mick Jagger. Twente tegen Heerenveen. Ja, heeft Twente toch een beetje een tikkie overgehaald... van het gelijkspel tegen Hannover, Frank? Ja, dat was natuurlijk de grote vraag. Maar in de openingsfase tegen Ereveen lijkt het daar niet op. 13 minuten onderweg en het is nog 0-0. Maar Twente duidelijk de betere ploeg. Moet alleen even uitkijken bij de omschakeling als Ereveen uh, de bal verovert. Dat gebeurt nu met Jurisic op het middenveld als draaischijf natuurlijk. Maresek die uh, daar het volgende station is... En, uh, Tanane die aan de linkerkant opent. Maar naar wie rijdt laat. Kan hij de bal binnenhouden? Nee, is het antwoord. En dan komt Twente weer gewoon in balbezit. Door in te gooien. Heeft al wel wat kansen gehad. Door een heerlijk paasje van Gutierrez. Over de verdediging van Hiddenveen heen. De bal pan klaar neerleggen voor Jansen. Alleen de bal stuitte op. En Jansen kreeg het niet voor elkaar om daar de buitenkant van zijn rechtervoet tegen aan te krijgen. Anders had het wel een doelpunt op moeten leveren. Zo vrij stond Jansen daar ineens. Voor de goal van Noordveld. Maar zover kwam het dus niet. Heerlijk veel voetbal natuurlijk bij Twente daar uh, in de aanval met Shadley, Gutierrez en Tadic vandaag allemaal in de basis. Nu nog een spits die die ballen erin schiet. Dat was natuurlijk uh, afgelopen donderdag het probleem met de uh, die de nodige kansen miste. Ook vandaag heeft hij er alweer één gemiste kans op zijn naam staan. En Twente nu uh, uh, in de aanval over de linkerkant met Shadley die even zoekt naar de ruimte achter de verdediging Heerenveen. Daar komt nu Jansen opnieuw uh, Inlopen. Nee, het is uh, Castanjos die daarin loopt. Houdt die bal binnen vervolgens terugleggen naar Gutierrez. Terug naar Chatley En zo kan Twente in ieder geval blijven voetballen. Is de aanval weliswaar in eerste instantie onderbroken. Maar uh, gaat Twente het gewoon weer opnieuw proberen. Over de rechterkant nu. Via Rosales. Die zet even aan voor een uh, voorzet. Kruiswerk werkt daar achterin uh, weg. veen met vijf verdedigers aan het voetballen tegen FC Twente. Maar vooralsnog nog hebben ze alle mogelijke moeite om de aanvallers van Twente onder controle te krijgen. In het eerste kwartier van deze wedstrijd. Maar Twente heeft nog niet kunnen scoren. Gaan we naar uh, NAC tegen AZ. NAC bestaat 100 jaar. Houdt van een feestje. Maar uh, ja, die uh, trainer van AZ lijkt me niet zo'n nummer uh, Jeroen. Tens hij die wint. Dan, uh, <laughs> dan uh, is het meestal wel gezellig met hem schijnt. Heb ik van horen zeggen. Het staat 0-0 na bijna een kwartier. Maar het is een aantrekkelijke wedstrijd. Kansen aan beide kanten. De grootste in de openingsfase was, zoals al eerder gezegd voor Luiks. maar inmiddels is AZ wat dat betreft wel op gelijke hoogte gekomen. Want Eltendorf kreeg een gigantische kans na een fout van Bottegien. ging alleen op Ten Rouwelaar af, maar Ten Rouwelaar pakte de bal die recht op hem afkwam en zo heeft de topscorer van de Eredivisie zijn eerste enorme mogelijkheid van deze wedstrijd laten liggen. Eltendoor vorige week drie goals en een assist tegen Roda staat op zeven doelpunten. AZ gaf daarna behoorlijk wat gas. Aanval na aanval met uh, daarna nog een mogelijkheid. Een schot van Berens Nadat Nak de bal niet wegkreeg. Luiks stond op de doellijn en hielp zijn keeper door uh, de bal uiteindelijk naast het doel te werken. En zo is Nak na die kans van Luiks eigenlijk in de verdrukking gekomen. En een aantal keer goed weggekomen. Dat ook. Balbezit nu voor AZ met Reine achterin speelt hij Maher aan. En uh, Maher die weer op het middenveld toch voortdurend de bal komt halen. En... En zoals je eigenlijk kan zeggen daar met het puntje naar achter speelt als AZ in balbezit is. Bal nu bij viergevers. zoekt naar lopende mensen en die lopende mensen worden ook gevonden. Elm verlengt de bal. Elte door kan nu in één keer uithalen. Schiet schiet tegen een speler van NAC aan. En daarna in de rebound nog een poging van Adam Maher. En dus moet ten Rauwelaar, de 31-jarige doelman van NAC, zich strekken omdat de inzet niet heel erg hard was, heeft hij de bal klemvast in de hoek. En is er dus weer een kans voor AZ voorbij. Ter Rauwelaar nu met de lange bal richting het middenveld. In de middencirkel verlengd door Goudelje, opgevangen door Hadouir. En zo gaat de bal via Buis naar de rechterkant van het veld. Waar de Belg de rover is opgekomen. Terug naar Buis. Die opent wel eens lang onderweg naar de linkerkant naar Hooy. Die is rechtsbenig, maar staat aan de linkerkant. Snel is hij... Die uh, Elsen Hooy, die eigenlijk dit seizoen doorbreekt in het eerste van NAC. Maar uh, wisselvallig is, wel snel is, wel technisch is. Maar niet altijd gevaarlijk langskomt. Nu combineert hij wel met Schilder. Of met Schilder, de Schilder die zie je natuurlijk al een tijdje weg. Het is uh, Leugers. Leugers die speelt door op Hooy. Hooy op uh, Leugers. En nu is Leugers weg. Strafschopgebied in of afleggen. Hij legt af. Koudelje met een uithaal. Wel bal gaat een meter of twee over het doel van Esteban. Kansje voor NAC. Zo gaat het op en neer. En is het na 16 minuten 0-0. De Grand Prix Formule 1 van Singapore. Ronald van Damme. Het blijft de grootste nachtmerrie van een coureur. Je hebt een snelle auto, maar het is een technische sport. Dus kan er wel eens wat kapot gaan. Koploper Lewis Hamilton zat op rozen. Eens is de snelheid compleet uit zijn McLaren verdwenen. De man die zo lekker bezig was met twee overwinningen in de laatste drie races. En opgeklommen was naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap. In de 23e van in totaal 61 ronden loopt hij moedeloos achter zijn McLaren aan. Die wordt door twee of een aantal baancommissarissen weggeduwd van de baan af. Handen achter de rug, pijnzend over waarom moet mij dat nu weer overkomen? Ja, hij is na dit seizoen contractvrij, dus wordt flink op hem gejaagd. Mercedes wil hem graag hebben als opvolger van Michael Schumacher als hij inderdaad haar definitief gaat stoppen. Maar waarom zou hij weggaan bij McLaren? Want die geven hem een hele goede auto. Maar ja, die auto moet dan wel aan de finish komen en dat gaat vandaag in het geval van Lewis Hamilton niet gebeuren. Hij lag zo lekker aan de leiding. Betekent nu wel dat Sebastian Vettel de nieuwe koploper in de races En dat is natuurlijk ook wel altijd een man die ja, kans maakt op de wereldtitel. De tweevoudige wereldkampioen. Hij heeft een voorsprong van 2,6 seconden op Jensen Button. Daarachter op de derde plaats Pastor Maldonado. man die eerder dit seizoen de Grote Prijs van Spanje. won maar al acht races lang geen punten meer heeft gescoord. Ja, en Alonso op de vierde plaats. Hij wist van tevoren. Singapore is niet echt een circuit wat ons ligt met de Ferrari. Maar dan moet je dus gewoon zorgen dat je je puntjes pakt. En Alonso ligt nu keurig op de vierde plaats voor Paul Di Resta, Mark Webber, Nico Rosberg, Romain Grosjean. Michael Schumacher en Kimi Raikonen maken het op 10 vol. Maar voor Lewis Hamilton is de grote prijs van Singapore dus voorbij. Nou, naar een sport waar je het allemaal zelf moet doen. Zonder hulp geolippus. Maar toch raakt ook daar de benzine wel eens op. Ik Bij de kopgroep al het geval. Er kan ook wel eens zand in de motor komen ja. hoor. Uh, Mark Kevin is bijvoorbeeld. Hè? Dat weten we. Die is zojuist uh, afgestapt. Nou Alberto Contador is zeker niet afgestapt. Want uh, zojuist toen de mannen de, kop, uh, de kouberg op reden. Uh, toen ging hij eens eventjes stevig op kop rijden. En toen trok hij even flink aan dat peloton. Het peloton dat nog steeds een achtervolging is op die koplopers, op die negen koplopers of de elf koplopers die we hebben. En daar zitten dan weer negen man achter. Die elf komen nu door na 172,4 kilometer. Aangevoerd door Vitaly Butch. Daarachter Ferrari, de man uit Uruguay. Dan Duggen, de Amerikaan, de kleine Amerikaan met toch wel dat bonte pakje heeft hij aan. Dan hebben we Smukulis, Anacona, Lasteras, Cataldo, Mesget, Izaitsev. Koppel en Alex House, en dat is een andere Amerikaan. Die is een stuk langer, die twee die zijn goed uit elkaar te houden. Die twee Amerikanen. Dan hebben we die achtervolgende groep met daarbij opnieuw een Spanjaard. Lastras dus in de kopgroep en uh, Fletcher in de achtervolgende groep. Zij hebben in beide groepen hebben ze een mannetje meegestuurd. Geldt ook voor de Italianen. Nochantini in de achtervolgende groep en Cataldo in de kopgroep. En ook de Fransen, die hebben twee man. Want Coppel rijdt in de kopgroep en daarachter rijdt Bouet ook nog mee. Het is een beetje een een pokerspel misschien wel van de Nederlandse bondscoach Leo van Vliet. Aan de andere kant, het kan ook gewoon armoede zijn hoor, dat ze er niet bij zitten. De Nederlanders niet in die eerste groep, niet in die tweede groep. Aan de andere kant, je moet het uiteindelijk pas doen in die laatste ronde. Het gaat erom wie als eerste over de streep komt. Dat is een uh, oude wijsheid in het wielrennen. Daar valt niet aan te tornen. Dus zorg er maar voor dat je op het einde erbij zit. Nu hoeft het allemaal nog niet. Leo van Vliet inmiddels in dat torentje bovenop de Kouwberg. Met een paar beeldschermen voor zich, met een computer voor zich. Dan heeft hij op die informatieborden die langs de klim staan. Daar kan hij dan dingen zetten. Een soort geheimtaal voor de renners die dan weten wat ze moeten doen. Ik kijk naar Robert Geesink. Midden in dat peloton daar aan de voorkant van dat peloton. Die heeft voorlopig geen geheimtaal nodig. Die rijdt daar op een redelijk safe positie. Buiten het gevrimel, buiten het gedrang rijdt hij in dat peloton. Het peloton dat nu hier over de streep komt. Met een achterstand van dikke 1 minuut 40 op de kopgroep. Alles is nog mogelijk op dit WK. We gaan het hebben over God had eerst de uitslag uit de vrouwenhoofdklasse tweede speelronde met een dikke nederlaag voor Laren bij Mop werd met 5-1 verloren. En de Terriers, die vorige week nog uh, zo mooi wisten te winnen in de competitieopening, gingen nu met 5-1 onderuit in over tegen Oranje Zwart. Andere uitslagen Kampong, Amsterdam 1-3, Nijmegen tegen Den Bosch 2-7, Pinoké SCRC 3-5 en Hurley tegen HDM 5-1. Den Bosch en Amsterdam hebben de volle winst uit twee wedstrijden en Oranje Zwart en SCRC volgen met 4 uit 2. En voor de mannenwedstrijd kozen wij vanmiddag voor Kampong tegen Amsterdam. Kampong wist vorige week te winnen en Amsterdam ging zo verrassend onderuit tegen de buurman Tim Steens. Ja, en uh, we zijn hier uh, in Utrecht uh, vier minuten bezig en er is al gescoord. Want Roderick Weusthof, de nieuwe aanwind van Kampong, heeft al zijn eerste beste strafcorner benut achter keeper Dirk van Essen gepusht. Ja, en die Dirk van Essen die keept nu bij Amsterdam, keept de vorig seizoen bij Kampong. Dus een goede start van uh, Kampong uh, deze wedstrijd. En je zei het al van vorige week won Kampong met 3-1 van HGC. En uh, Amsterdam verloor weliswaar tegen de veldverhouding in. Met 4-3 van Pinoquet. Dus de landskampioen heeft wat goed te maken. Maar ik zei al, Kampong is erg goed uit de startblokken gekomen. De eerste, de beste aanval leverde een strafcorner op. Het was uh, Constantijn Jonker. Die heel gevaarlijk in de cirkel daar penetreerde. Een uh, shootje pakte en de strafcorner was voor Kampong. En Roderick Weustoff, die weet daar wel raad mee. 100% dus uit de strafcorners. Eén corner, één doelpunt. En op dit moment is Amsterdam in de aanval. Moeten natuurlijk wat doen aan die 1-0 achterstand. Maar goed, daar hebben ze nog heel lang de tijd voor. Cause I know that time has numbered my days and I'll go along with everything you say But I ride home laughing, look at me now, the walls of my town, they come See the call of my unborn sons And I know that choices color all I've done But I'll explain it all to the watchman's son I ain't never lived a year better spent in love Cause I know my weakness, know my voice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 Babel, right, Babel, babe look at me now the no walls in my town they come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 Vandaag scorend voor, voor Ajax en meteen al bezongen door Manford Sons Babel. Ja, we gaan eens even naar Kampong Amsterdam. Tim ik neem aan weer treffertje. <lacht> Jazeker Tom, bliksemstart van jouw oude clubpie. Want het is inmiddels 2-0 geworden, acht minuten op de klok. Het was een mooie actie van Robert Kemperman. De nieuwe aanwinst, een van de nieuwe aanwinsten van Kampong. Hij uh, lanceerde Quirijn Kaspers, die kwam in de cirkel. En vanaf de kop van de cirkel een onhoudbaar schot passeerde hij Dirk van Essen. En zo staat het 2-0 voor Kampong. Oude club bestaat hier Tim, het blijft altijd je hele leven je club. <lacht> zeker bij deze stap, dankjewel. Ja. Oké, okay, Op weg naar het NOS-journaal van drie uur. De wetenschap werd bij NAC tegen AZ nog altijd 0-0. Staat ook bij Twente tegen RV nog niet gescoord. Straks om half vijf beginnen natuurlijk PSV tegen Feyenoord. En eerder vanmiddag eindigde ADO Den Haag tegen Ajax in 1-1. 1-0 werd het na een kwartier door Beugelsdijk. En de 1-1 was van Babel een kwartier naar de rust. WK-wielrennen, Formule 1 in Singapore en het hockey. En natuurlijk al dat voetbal in het volgende uur. Bij de Lijn naar drieën.